Vrijdag werd ook al brand gesticht in een moskee in Baden-Württemberg. In de Eredivisie heeft Feyenoord thuis gewonnen van AZ. Het werd in de Kuip 2-1. Door het verlies van AZ houdt de club uit Alkmaar 5 punten achterstand. Op de nummer 2 van de ranglijst Ajax. Dat won eerder vanmiddag met 4-1 van Heerenveen. FC Utrecht klopte Vitesse met 5-1. En Groningen tegen Pekse eindigde in 2-0. Het weer tot slot, vanavond en vannacht plaatselijk nog wat regen, maar meest droog. Vooral in het noorden wordt het mistig, temperatuur vannacht tussen 4 en 7 graden. Morgen in het noorden nog mistig, in het oosten wat regen. Verder afwisselend zon en wolken, smiddags verspreid over het land een paar buien. Het wordt morgen 8 tot 15 graden, dinsdag is het grijs, zijn er perioden met regen en dan wordt het 5 tot 8 graden.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 Het wordt uitgevoerd door het Neues Bachisches Collegium. Onder leiding van Burkhard Glatsner of Glaedstner. Dat daar wil ik af weten. Bach dus Johan Christophe en zijn symfonie in C.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 We'll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 als ik dat goed uitspreek. Johan Christian Bach dus.